11 uur. NPO Radio 1. Met Patrick Lodiers en Diode de Graaf. Bijzonder goedemorgen. Het is stil op het ijs van de Olympic Oval. Maar enkele tientallen meters hier vandaan wordt er gereest op de short Sebastian Sebastian Timmerman met veel Nederlanders in actie. En ze zitten ook nog eens bij elkaar om te beginnen bij de 500 meter bij mannen. Twee Nederlanders dadelijk in de kwartfinale. Dylan Hogewerf en Daan maar gaan proberen om de halve finale te bereiken. Wie eerst het nieuws met Jan van der Putten. Het Openbaar Ministerie vervolgt een voormalige anti van de gemeente Amsterdam. Zij wordt beschuldigd van valsheid in geschriften. Ze zou facturen hebben vervalst om te verhullen... dat ze opdrachten gaf aan een man met wie ze een privérelatie had. Die man wordt ook vervolgd voor valsheid in geschriften. Eerder deze week stelde het gemeentelijk bureau Integriteit vast... dat de anti zich schuldig maakte... aan belangenverstrengeling. De vrouw werd vorige zomer ontslagen.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 Directeur Monique van het Hek van Plan Nederland zegt ongelooflijk geschokt te zijn. Wij zijn juist een organisatie die kinderen en jongeren beschermt... en voor ze opkomt. En dit is natuurlijk het allerlaatste wat je hoopt dat gebeurt. En uh, we vinden het echt verschrikkelijk. Ik heb nog nooit zo'n pijnlijk bericht naar onze donateurs moeten sturen... maar we hebben toch voor openheid en eerlijkheid ge uh, gekozen...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 En de Nederlandse vrouwenschaatsploeg op de achtervolging... krijgt op dit moment de zilveren medaille uitgereikt op Metal Plaza. Gio Lippens, zijn ze er al? Ja, ze zijn er al. Ze staan zelfs al achter het podium. Terwijl op dit moment de bronzen medaille wordt overhandigd... aan de Verenigde Staten. De nummer drie dus van het toernooi van die wedstrijd van gisteren. Heather Bergsma, Brittany Bowe, Mia Manginello en Carlijn Schoutens krijgen de medaille omhangen door een achterklein. Zo, dat is wel een bijzonder verhaal van de Japanse keizer Meiji. Heel lang geleden. Deze man is IOC-lid al een hele tijd. En hij was ook olympisch ruiter op twee Olympische Spelen. En hij mag dus de medailles uitreiken. Zometeen aan die Nederlandse ploeg die zo aan de beurt is. De ploeg die dus gisteren ja, verrassend toch wel... misschien een beetje verloor van Japan. Japan was gewoon sterker. De ploeg van Johan de Wit. En vandaar dat die Nederlandse vrouwen dat die genoegen moeten nemen met die zilveren medaille. Waar gisteren toch wel op goud werd gerekend. Of bij de mannen of bij de vrouwen. Nou, bij allebei lukte dat niet. Dat is nu het moment aangebroken waarop zij in ieder geval... de medaille om uh, de schouders krijgen of om de nek krijgen. Terwijl we eerst nog zien dat uh, de Amerikaanse vrouwen nog een klein noot krijgen. Dat krijg je ook altijd als je daar op het podium mag staan in Medal Plaza. En dan mogen dan zo meteen Irene Wust, Antoinette de Jong... Marit Leenstra en Lotte van Beek op het podium stappen... Om hun zilveren medaille in ontvangst te nemen. Lotte van Beek dus toegevoegd in de halve finale. Mocht uh, Marit Leenstra even ontzien, die werd gespaard voor de finale. Het levert uiteindelijk alleen maar zilver op, maar toch daardoor heeft Lotte van Beek nu ook uh, die zilveren medaille. En dan gaan we weer luisteren naar de aankondiging van Nederland. Nederland. Nederland, een medaille. Nederland. Nou, de glimlach toch op het gezicht van de vier vrouwen. Ze springen het podium op, toch blij ermee. Irene Wuust gisteren emotioneel natuurlijk na afloop van die race. Toen ze ook zei dat ze in ieder geval niet verder wilde tot aan de volgende Olympische Winterspelen. De Winterspelen van Beijing. Maar dat trok ze daarna toch wel weer een beetje in. We krijgen Antoinette de Jong die de medaille ophangen krijgt. De Jong hier ook lid van die ploeg die dan die zilveren medaille pakt. Marit Leenstra. Heeft ook al brons op de 1500 meter en dus zilver met de ploeg. Twee medailles hier. In Sochi zat zij ook in die gouden ploeg. Lotte van Beek, daar weten we ook natuurlijk van dat ze in Sochi brons won op de 15. En dat zij met de ploeg goud won. En hier dan ook deel uitmaakt van die Nederlandse ploeg. Ja, en Irene Wust heeft de medaille ook al om. De gouddelver van Nederland hier, goud op de 3000 meter en brons op de 1500 meter en goud. Op de ploegenachtervolging. Ook zij krijgen het kleine. Dan gaan we zo meteen naar de uitreiking van de medailles. naar de Japanners. Die ploeg onder leiding van Johan de Wit, dus Mio Takagi. Drie medailles gewonnen hier op dit toernooi. Ayaka Kikuchi, Ayano Sata en Nana Takagi, de zus van Mio. staan daar naast elkaar achter dat podium. En zij zullen dan zo meteen de gouden medaille krijgen. En geloof me dat dat een bijzonder moment is voor die coach. Voor Johan de Wit, de man uit Nederland die al een aantal jaren in Japan mag werken, die daar de vrouwen begeleidt... en daar nu toch Ik grote successen boekt met die Japanse vrouwenploeg. Gisteravond kwamen we hem nog tegen in een kroegje... plak bij het Olympisch dorp. Japan. En uh, toen was toch duidelijk dat de druk van zijn schouders was uh, gegleden. Toen was je er erg blij mee. Daar staan ze alle vier. Zij krijgen de gouden medaille voor Japan. Olympisch goud op de ploegachtervolging. Gio Lippens. En dan die strafzaak tegen de tabaksindustrie. Het OM begint geen strafzaak. Advocaat Benedicte de Fick denkt namens een longkankerpatiënt een aangifte tegen de tabaksindustrie, omdat die sigaretten doelbewust verslavend zou hebben gemaakt. Maar het gaat niet door als het aan het OM ligt. Verslag even Joris van der Kerkhof. Waarom ziet het OM ervan af? Nou ja, sigaretten zijn legaal en het is ook nog gereguleerd. Het is dan wel een genotsmiddel. Het kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Maar het strafrecht geeft volgens het Openbaar Ministerie... niet de mogelijkheid om dan het roken te verbieden. Uiteindelijk ligt het dan niet bij de tabaksproducenten... maar bij de mensen die aan het, uh, zelf aan het roken zijn. Um, en zo ligt het nou eenmaal in de wet. En daarom ziet het Openbaar Ministerie geen enkele mogelijkheid... om uh, te gaan uh, vervolgen... Um, het is wel zo dat met deze aangifte de schadelijkheid van roken hoog op de agenda geplaatst is. Zoals het dan in een officieel bericht heet van het Openbaar Ministerie. En het maatschappelijk debat daarover verder aangezwengeld. Want die aangifte kwam dan in 2016. Vorig jaar sloten zich daar wat mensen bij aan. En de afgelopen maand kwamen er heel veel ziekenhuizen, longartsen en allerlei andere organisaties... die zich er ook bij aansloten. Wat ze nu gaan doen, de mensen die het hebben aangepast kaart bij het Openbaar Ministerie. De advocaat die uh, het aangezwengeld heeft, Benedicte Fiek, die zei net in een eerste verklaring in de persconferentie die nu uh, nog bezig uh, is, uh, dat ze dit wel verwacht had, maar dat de lange adem van haar en de mensen uh, die haar steunen in deze aangifte, dat nou, is niet voor niks een lange adem, dat die adem dus heel erg lang is en dat dat er uiteindelijk wel van zal gaan komen. Niet nu, maar later dan. Ze willen een uh, artikel 12-procedure. Ja, dat had ik je willen vertellen. En als jij dat daar hebt staan, dan zal dat zo zijn. Ik ben net naar buiten gelopen uit de persconferentie. Uit de eerste woorden van Fiek begreep ik dat niet... dat ze daar nu meteen aan beginnen... maar dat ze een, een nog langere adem willen gaan, gaan uitademen. Maar dat, dat weet ik dus niet zeker. Maar ik beloof je, om twaalf uur hoor je dat helemaal. Is goed, Joris. Dank je wel. En het weer nog zonnig en droog. Alleen in het noorden wat meer wolkenvelden. Middagtemperatuur een graad of 5. Morgen en in het weekende zonnig, een schrale oostenwind. En zondag is het overdag, maar net boven nul. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn twee ernstige ongelukken gebeurd die voor veel vertraging zorgen. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat het vast tussen Uitgeest en Knopend Kooijmeer. De vertraging is daar meer dan een half uur. Het verkeer kan alleen maar via de vluchtstrook. En dat gaat waarschijnlijk nog tot een uur of twaalf duren. Omrijden kan vanaf Knopend Raasdorp via Amsterdam en Zaandam. Verder ook een ernstige ongeluk op de A27 van Almere naar Utrecht bij Utrecht Noord. Daar is de weg ook dicht en moet het verkeer via de parkeerplaats...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 Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier. Boek nu op ztours.nl uw Noorse fjord cruise met Holland amerika Line, met vertrek vanuit Nederland. Al vanaf 999 euro per persoon. We willen samen over op duurzame energie. Investeren in een beter milieu is nu eenvoudig en aantrekkelijk. Investeer in windenergie en ontvang 5% rente.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 NPO Radio 1 Nog een halve ronde En oh. het gaat valt stil Wat gebeurt hier? Dat het mijn laatste olympische optreden is nee, Achteraf kun je Koenen komen kijken natuurlijk Maar we hebben er niks aan Japan pakt het goud bij de vrouwen Of de ploeg gaan achtervolgen Kijk ik, ik, ik, ik, ik. Wat gek, jongen. In Nederland pakt de bronzen medaille op de ploeg en achtervolging. De arme de lucht in bij Geert Kuiper. Maar ja, het is een troostprijs. Radio Olympia. Ik was de Radio Olympia, in middag. vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Dionne de Gaaf. Bijzonder goedemorgen. Geknakte veren, vliegende tegels en hondenbescherming. Er wordt ontzettend veel gepraat, maar gelukkig... Wordt er ook nog veel gesport. Zeker bij jou in de Short Track Arena. Sebastian Timmerman. We gaan kijken naar de twee Nederlanders, twee Nederlandse mannen op de 500 meter. In de kwartfinale staan we al op het ijs. Maar we moeten nog even wachten tot de uitslag van de, de derde kwartfinale officieel is. Nou, dat is nu het geval. Uh, daar ging Samuel Girard uit Canada door. De Koreaanse wereldkampioen Giraceo, ligt er trouwens uit. Maar wij gaan kijken nu naar Dylan Hogewerf en Daan Brewsma. In een uh, moeilijke kwartfinale. Sterk bezet kwartfinale op deze 500 meter. Shinky Knecht ligt er al uit. Die, uh, ja, die uh, werd eruit gereden met een penalty twee dagen geleden. Hoge werven en brils, maar nu tegen de Olympisch kampioen op de 1500 meter. Lim die staat helemaal aan de binnenzijde. En nummer 5 van het EK Xiaowang Liu uit Hongarije. En ik wilde zeggen ze zijn in één keer goed weg. Maar ik hoorde toch echt twee schoten. En dus is daar de valse start. Geef mij nog even de gelegenheid om te vertellen... dat we al een wereldrecord hebben gezien van Dai Jing Wu uit China. De tweede man op... Die de 500 meter shorttrack binnen 40 seconden rijdt. 39800 is uh, sinds een minuut of vijf het wereldrecord. En Sanne van Kerkhoff, ex shorttrekker, Jij kijkt vandaag met mij mee weer. Dat was een indrukwekkende race. Hè? Zo, dat was zeker een indrukwekkende race. Hard hè? 39-8. 39-8 door Tai Jing-woo. Nu gaan we kijken naar Dylan Hogewerf en Daan Breusma in deze kwartfinale. Twee man gaan door naar de halve finale. Breusma niet lekker weg. Oh, en voor Hogewerf valt. En dat gebeurt nog voor het koplok. De Koreaan Yoo Joon-lim. Olympisch kampioen, dus op de 1500 meter. En dus wordt deze race voor de tweede maal afgeschoten. En zagen we in de vorige heat Jiraseo uit Korea eruit gaan. De wereldkampioen die uh, ook hard en volkomen uiteindelijk wel zijn weg vervolgde over de streep kwam en eruit is. En deze Koreaan grijpt naar zijn rechter schouder. En dat ziet er toch even wat minder uh, rooskleurig uit. En uh, vooral buitengewoon vervelend... na het duel met Liu... is het Lim die in zijn ja, eigen punt... van de schaats haakt Kan ik dat zeggen, Sanne van Ja, of? daar lijkt het wel op, hè. Doordat hij in contact komt met Liu... Liu komt naar binnen. Ja, dan zie je dat de punt van de Koreaan... in het ijs komt. Waardoor hij over zijn punten gaat. En op zijn buik de kussen schuift. En Dylan Hogewerf, de debutant... op deze Olympische Spelen. 22 jaar jong, uit Wateringen. Ging ook... Uh, me. Onderuit En zit op dit moment op de boarding aan de zijkant. En laat er even zijn materiaal nakijken. Dat doen shorttrekkers altijd. Jeroen Otter meldt zich erbij. Kip Carpenter, de assistentcoach van Jeroen Otter. En dat materiaal is blijkbaar in ieder geval bij hoge werf weer in orde. Breusma had geen last van die valpartij. Heeft inmiddels de lange oranje winterjas weer aangetrokken... om het niet al te koud te krijgen. We zien dat de Kazach die meedoet, Abdal Asgaliev... altijd een heerlijke naam om uit te spreken... ook inmiddels weer van de boarding af is... En Wang Liu is dat ook. Dit is uh, de ja, minste van de twee Liu's. zou je kunnen zeggen. Hij is iets minder talentvol, misschien iets minder uitslagen. Zo moet ik het zeggen, in het verleden gereden al. Dan Shaolin Sandor liou Die we in de eerste heat zagen rijden. Die is door naar de halve finale. Dus kijken wat deze Liu doet. Want tot nu toe is het nog niet het toernooi van de Liu'tjes. Want die zijn ook al tegen drie penalties in totaal opgelopen. Allebei. Ze staan er weer klaar voor. Met z'n vijven. Lim weer aan de binnenzijde. Ondanks die pijnlijke schouder. Poging nummer drie. Nu zijn ze wel goed weg. Is het Breusma die er lijkt voor te kiezen. om eventjes vanaf de vijfde positie toe te kijken. En is het Dylan Hogerwerf die als vierde rond schaats. Terwijl Lim. Gehavend of niet, meteen het initiatief neemt in deze halve finale. De Koreaan dus. En dat natuurlijk tot grote vreugde van de 11.000 aanwezige Koreanen hier te missen. Hoofdzakelijk Koreanen. De Nederlanders op plaats 4 en 5. En dat is niet goed. Je moet dus bij de top 2 rijden om door te gaan naar de volgende ronde. Dylan Ogenwerf waait daar helemaal naar de buitenkant. Waardoor Daan Brielsma wel nu binnen En omdat de Kazach ook helemaal naar buiten toe gaat. Brielsma nu naar de tweede plaats. En Breelsma wordt dan tweede. Tweede achter Lim in deze kwartfinale. Ja, dat is dan een goede tactiek geweest, uh, Sanne van Kerkhoff. Van Daan Brijlsma, om even af te wachten in het begin. Ja, ze zit ook met uh, vijf in de rit. En je weet gewoon op de 500 meter gaan er dingen gebeuren. Zeker op zo'n Olympische Spelen. Het is echt alles of niets. Dus je moet gewoon zorgen dat je snelheid maakt, snelheid maakt, snelheid maakt. En direct kan profiteren als er wat gebeurt. Ja, dat deed Daan hier gewoon hartstikke goed. Maar dan moet je toch een hele coole kikker zijn. Want hij leek echt... Echt even in te houden bij die start. Dan rij je op een nou, paar meter achterstand. We hebben het gezien bij Shinky Knecht. Wat er dan kan, kan gebeuren. Voordat je het weet loop je tegen een penalty op bij een in manoeuvre. Je manoeuvre. Je moet dan wel over stalen zenuwen beschikken. Ja en ook uh, soms kan het wel een voordeel zijn dat je een gaatje hebt. Want dan rij je dat gat dicht. Waardoor je meer snelheid hebt dan de ander En dus, ja, dus wat, wat beter en wat zever kan inhalen. Omdat je snelheid veel hoger ligt. Ja, en Daan die, nou, die haalde eerst uh, Dylan gewoon correct in. Waardoor hij op de vierde positie kwam te liggen. En toen kon hij mooi naar twee schuiven. Op het moment dat Abzal Asgaliyev naar buiten schoof met Xiao Wang Liu. De uitslag is nog niet officieel trouwens. Maar we hebben Daan Breusma niks geks zien doen. Dus gaan we er gewoon vanuit dat hij de Q achter zijn naam krijgt. En dat we dus Breusma met Lim de Koreaan terug gaan zien in de halve finale op de 500 meter. En dat uh, gaat later deze dag nog gebeuren. En we zien ook nog Lara van Ruiven, Suzanne Schulting en Yara van Kerkhof straks uh, in de kwartfinales. Dat is vandaag, maar gisteren ging het hier aan tafel over de veer van Jan Blokhuizen. Die uit zijn schaatsprong bij de start van de ploegenachtervolging. En nu gaat het over de opmerking over hondenvlees die Blokhuizen gisteren maakte na die ploegenachtervolging. Want dat heeft hier in Korea voor nogal wat commotie gezorgd. Steven Dalenboud, jij volgt het allemaal uh, op de voet. Ja. En, je, je moet er zelf ook al om lachen? Nou ja, om lachen. Ja, kijk, het is, dit, ik had niet, vanochtend niet verwacht van dat het hier over zou gaan... aan het begin van onze uitzending. Ja, maar ik had dat, dat ook. Want toen zei Dionia, maar dit is ook Olympische Spelen Het ja. ja. gebeurt altijd wel Kleine zo dingetjes Kleine dingetjes heel worden heel groot, groter, ja. hè? Ja. Ja. Ja. ja, voor de mensen die het gemist hebben. Gisteren ja, ook was er nog een persconferentie na die afstand. Ja. En daar werden eigenlijk helemaal niet zoveel vragen gesteld. Blijkbaar, ik was daar niet bij, maar... Uh, dat is een pers, persconferentie voor krantenjournalisten vooral. Uh, voor de geschreven pers. Nou, aan het einde was er zoiets van, nou, zijn er nog vragen? Nee, die zijn er niet meer. Toen stonden ze blijkbaar op. En toen zei uh, Blokhuizen... Uh, Behandel honden beter in dit land, alsjeblieft. Behandel ze wat beter. Dat, dat, was, dat was het. Ze liepen weg. En, uh, uh, nou, ze dachten ook echt dat, het, dat dat het was. Maar die Koreaanse journalisten die hebben, dat, die hebben dat heel groot gebracht in alle kranten. Zijn dit in Nederland of internationaal was het Engels? Hij zei het in het Engels, okay, ja, uiteraard. De ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, Korean Times schreef daarover... Uh, Koreanen vinden dit racistisch en onwetend van blokhuizen. Ze vinden dat het gerapporteerd moet worden aan het IOC bovendien. En uh, ze zeggen ook nog eens een keer erbij... Ja, er is wel een honden honden-eetcultuur, maar dat, dat verandert in dit land. Nou ja, dat dus. En is uh, Blokhuizen gewoon een grote dierenliefhebber? Of was dit meer grappig bedoeld? Hoe zei hij het? Nee, ja, nou, daar komt het vandaan. Hij is een enorm grote hondenliefhebber. Jan Blokhuizen heeft twee honden. Um, ik heb de naam opgeschreven. Hij <lacht> heeft een chihuahua, chihuahua die hippie heet. En hij heeft een labrador die Imara heet. Die labrador die heeft hij die uit het asiel gehaald op tienjarige leeftijd. Die hond was helemaal niks meer waard. Uh, maar die heeft hij zelf helemaal opgelapt met allerlei goed voedsel en zo. Nou, hij is echt een hondenliefhebber, dus daar komt het vandaan. Maar je ziet hier volgens mij heel duidelijk een, een clash van culturen. Ja. Uh, een beetje de, de, ja, een taktloze opmerking, zoals Nederlanders wel eens taktloos kunnen zijn. Vooral ook in het buitenland, maar dat zit ook in onze aard. Tegenover uh, ja, het eergevoel van de Koreanen misschien wel. Ja, want wel. Waar, waar zit hem dat dan in? Wat, wat, hoe, waarom voelen ze zich nu... Laten we zeggen, nou, in hun eer aangetast? Nou ja, het is sowieso uh, schijnen ze er hier best wel heel moeite mee te hebben met, met directheid. En wij zijn natuurlijk als Nederlanders sowieso veel directer dan, uh, dan veel andere culturen. Ja. Daar schijnen ze echt, dat, schijnen, dat, dat zijn ze niet gewend. Hè? Dus daar reageren ze heel snel op. Uh, en als het op het hondenvoer aankomt of het hondenvlees aankomt, ja, ja. Er zijn ook in Korea heel veel mensen die tegen, dat, uh, tegen die hele industrie zijn. En de, de honden worden hier niet altijd even goed behandeld. Dus daar is ook best wel veel protest in dit land tegen blijkbaar. En vooral ook een soort van generatieverschil. Dus de oude mensen die eten nog wel eens hondenvlees. Maar de jonge mensen al helemaal niet meer. Maar uh, ja, als iemand anders dat dan zegt, dan is het alweer heel anders dan als een Koreaan dat zegt. Nu heeft de Korea Times dit dus opgeschreven. Maar leeft het echt onder alle Kore Koreanen? Nou ja, er zijn uh, um, best wel veel reacties geweest online. Uh, zoals dat dan gaat. Maar ja, je moet je ook afvragen hoeveel dat dan waard is. Ik heb ook wel het idee dat dat in dit land ook heel snel gaat. Hè, want we hebben... Uh, deze spelen ook al de middelvinger van Shinke Knecht gehad. Nou, dat explodeerde ja. ook. Hè. Er waren allerlei berichten op Twitter en, en, en overal. Ja, en We hebben de foto media. goed bekeken, maar wij zagen nee, dat het eigenlijk ook niet. Het was, was die middelvinger bij, uh, bij, bij die tijger. Ja. Hè? Ja. Ja, bij de huldiging. Dus de, de, de, de sensatie hangt hier al wel heel snel in de lucht. Als je ook terugdenkt aan uh, Elise Christie... De Britse short trackster die vier jaar geleden in Sochi een Koreaanse uit de wedstrijd reed. En die Koreaanse had gehouden moeten winnen. Ja, die heeft het hele land voor haar gevoel overheen gekregen. En die is zeg maar de dood bedreigd. Die, die was bang om hier bij deze Spelen weer te zijn. Um, dus dat, dat, dat is denk ik ook een aspect in dit verhaal. Ja. Ja, Jan Blokhuis heeft wel al zijn excuses aangeboden, toch? Ja, hij heeft een verklaring uitgedaan. Daarin zegt hij... Eh, mensen die mij kennen weten dat ik erg begaan ben met het welzijn van dieren. Ik had deze opmerking echt niet op dit moment en op deze plaats moeten maken. Het is een persoonlijke mening die ik niet moet uitdragen in een persconferentie tijdens de Olympische Spelen. Het is nooit mijn bedoeling geweest de Koreaanse bevolking of cultuur met mijn opmerking te beledigen. Is de zaak daarmee afgedaan? Ja, wat mij betreft wel. Um, maar hoe ze daar in Korea over denken? Nou ja, um, dan, nee, was er nog denk een, uh, dan was er nog een ander incident. Dat was gisteravond. Uh, de mannenachtervolgingsploeg werd uh, gehuldigd in het Hollandhuis. En uh, tijdens die huldiging uh, ja, lieten ze een medailletegel uh, vanaf het podium in het publiek vallen. Of, of ze gooiden. Of, het was ja. in ieder geval onhandig. Er zijn twee, mensen, uh, twee vrouwen bij gewond geraakt. Um, hebben ze daar al hun excuses voor aangeboden? Um, ja, daar is ook een... NOC en NSF heeft het druk gehad. Daar is ook een, een soort van uh, persbericht over uitgegaan met excuses. Met een verklaring over wat daar nou gebeurd is. Laten we even luisteren naar Koen van Wij. Hij vertelt wat, uh, wat daar gisteravond gebeurde. Ja, bij het Holland-Eindelijk Huis uh, was er heel de ging. was allemaal wat rumoerig in de staal waren. We wel wat mensen die, uh, denk ik, veel hadden gedronken. Dus we hoorden het allemaal slecht. En daardoor was de uh, sfeer ietsjes minder, denk ik. En... Uh,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 Er gebeuren rare dingen. Het is ineens even zo'n uh, carousel. Ja, ja, het was even een, uh, een dag met rare dingen. Ja. Ja. Ja. Maar Sven Kramer was wel geïrriteerd, uh, zag je? Ja, ja, ja, want er werd ook echt al hard gepraat. En dat komt misschien ook al omdat er veel uh, niet-Nederlanders in het Hond Heinekenhuis zijn. Dus die verstaan dan ook weer niet alles wat er op het podium gezegd wordt. Ja. Dus uh, je hebt ook wel eens bij een concert hè, dat mensen doorpraten. Uh, ik weet niet wat jij ervan vindt. Heel irritant. Vind jij dat he? heel irritant? Nee, nou, ik jij, vind Patrick? het ook niet, heel vaak niet zo heel erg. Bij een, bij een concert? Ja. ja. Nee, bij een concert vind ik dat ook wel uh, ja. irritant, ja. Er zijn Sven... mensen achter je staan die je ja, even de week gaan ja, doornemen. Ja. ja, dan heb je ook weer zoiets van, ja, moet ik er nou wat van gaan zeggen? Want er komt er ook weer zo dom over. Maar uh, uh, Sven Kramer, die zei dus wel van... Jongens, uh, ik, sta hier niet, uh, ik sta hier niet voor mezelf, hoor. Ik sta hier vooral voor jullie. En dat, zo ervaren die sporters dat natuurlijk ook wel. Want uh, uh, behalve SME Visser uh, zijn de meesten, geloof ik, nou niet... staan ze niet echt te springen daar uh, om op het podium op te gaan. Nu waren er dus twee gewonden, maar dat waren toch wel echt licht gewonden. En weet je hoe het met ze gaat? Um, ja, nou die ene, die is, de een van de twee is in het ziekenhuis gebleven tot zes uur vanochtend. En die is daarna uh, ontslagen uit het ziekenhuis. Dus dat ga, daar gaat het goed mee. Ja. ja nee, ik leg nog even uit, het is zo'n zo tegel die dan eigenlijk over de hoofden van ja, de mensen... En die moet dan naar de... Hoe heet dat? Wall of Fame, denk ja. ik. Ik weet niet hoe ze dat noemen, dat kan me zo voorstellen dat ze dat zo noemen. En daar, daar moet hij dan op ge, geplakt worden. Ja, en normaal gesproken wordt die tegel zeg maar, rustig aan de mensen gegeven. Ja. En nu ging het dus iets. En nu, hier, hier, hier <laughs> heb je dat ding. <laughs> Alsjeblieft. Ja, als je dan niet oplet, heb je een, heb je een tegel op je. Op je hoofd. Straks krijg ik van Wij Jan Blokhuizen. Sven Kramer en Patrick Roest hun medaille uitgereikt op Medal Plaza. En misschien krijgen we daarna ook nog een reactie van Jan Blokhuizen. Nu eerst. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is het plaatsje een Olympische Olympisch nieuws met GEO Olympens. De ijshockeysters van de Verenigde Staten hebben voor het eerst in 20 jaar de Olympische titel gewonnen. Ze versloegen Canada in de finale na shootouts met 3-2. Je kunt wel spreken van een heuse onttroning, want de Canadese vrouwen wonnen vier keer op rij het goud op de Spelen. Het brons ging gisteren al naar Finland. En André Murer uit Zweden is verrassend olympisch kampioen op de slalom geworden. Die discipline moest eigenlijk een duel worden tussen de Oostenrijker Marcel Hirscher en de Noor-Henrik Christoffersen. Maar die twee kwamen ten val. Hirscher heeft wel een dubbel gevoel overgehouden aan deze spelen zegt zijn oom. Zoals hij vanmorgen zelf zei... het was totaal onverwacht dat ik de combinatie won. En het is ook totaal onverwacht dat ik bij de slalom eruit ga. Want dat, is, dat gebeurt hem eigenlijk nooit. De teleurstelling is natuurlijk enerzijds enorm... maar aan de andere kant, hij heeft gewoon twee gouden medailles. Dat is redelijk uniek. Nou, dat was de oom van Marcelle Hirscher. De Zwitserse Michelle Gisin pakte op de combinatie bij de vrouwen het goud. En De Olympische atleten uit Rusland moeten hun bronzen medaille bij het gemengd curlen inleveren. Alexander Kroosjelnitski werd betrapt op het gebruik van het verboden middel meldonium. Niet alleen hij, maar ook zijn partner moet nu afstand doen van de bronzen plak. Noorwegen krijgt die medailles nu. Over eventuele andere maatregelen tegen Kroosjelnitski wordt later besloten. Tot die tijd is de Curler geschorst. En er waren vanmorgen weer freestyle finales. Snowboardster Anna Gasser heeft het goud op het onderdeel Big Air veroverd. De Oostenrijkse stoten met een fraaie laatste sprong. Jamie Anderson van de eerste plaats. En freestyle skier David Wise heeft zijn olympische titel op de halfpipe met succes verdedigd. De Amerikaan bleef zijn landgenoot Alex Ferreira voor. Op beide disciplines ging het brons naar een atleet uit Nieuw-Zeeland. En voor het eerst sinds 1992 pakt dat land weer medailles. Drie Nederlandse vrouwen in de kwartfinale van de 1000 meter bij het Short Track. En de eerste, Lara van Ruiven, komt zo in actie. Sanne en Swas. In de Gangneung Ice Arena, de laatste dag van het shorttrack toernooi... dat uh, voor de Nederlandse ploeg succesvol is verlopen... mag je toch al wel stellen met uh, de drie medailles die al behaald zijn. Door Sinki Knecht, door Yara van Kerkhoff individueel... en natuurlijk de ploeg. Die grote sensatie twee dagen geleden. B-finale winnen in een wereldrecord. Terwijl eigenlijk het Olympisch record het doel was. Dat wereldrecord is helemaal een mooi toetje. En toen kwamen die twee penalties er nog eens achteraan in de A-finale... voor China en Canada. Penalties trouwens waar een hoop om te doen was. Begreep jij het gelijk, uh, Sanne van Kerkhoff, die met mij meekijkt vandaag? Begreep jij gelijk wat er aan de hand was en waarom die penalties werden uitgereikt? Nou, je hebt altijd wel de herhalingsbeelden nodig om die race weer uh, terug te halen. Want er gebeurt altijd zoveel. En je kan ook niet alles tegelijk in de gaten houden. Dus het is fijn dat, uh, dat de herhaling er is. Ja, goed. Uiteindelijk schoof Nederland dus door... Van die vijfde naar de derde plaats. En een van de dames die gisteren zo trots als wat op dat Medal Plaza stond. staat nu weer terug op het ijs in haar wedstrijdpak. En de helm zwart-wit op het hoofd: helm nummer 54, Lara van Ruijven. op deze duizend meter. Zij kwalificeerden zich dus net als Suzanne Schulting en Jaren van Kerkhoff... die dadelijk allebei in de vierde kwartfinale-heat rijden voor deze kwartfinales. Van Ruiven uit Den Haag, 25 jaar, de nummer 20 van de 500 meter... voordat ze dus de bronzen medaille pakt op de relay, neemt gelijk. En dat is goed het initiatief in deze race. Er zit één hele sterke Koreaanse bij als tegenstandster, Min Jong Choi... de winnares van de 1500 meter. En dit seizoen in de Wereldbeek is de nummer 2 op deze afstand. Maar ik denk dat die andere daar Q uit China, die nu trouwens naar de leiding is gekomen... van Ruiven gepasseerd is. En Barakomska uit Polen. Dat dat wel dames zijn, Sanne, die, uh, die Van Ruiven moet kunnen hebben. Ja, zeker. Dat denk ik ook. Het moet wel, Lara moet tactisch goed bij Lijven rijden. Je ziet hem nu direct ook weer naar positie 1 gaan. Want je weet gewoon dat Choi gaat komen. En dus dan... daar moet je maar geen rekening mee houden. Dus Lara moet zorgen dat ze gewoon goed voorin zit. En daarom die Chinees achter de houdt. Wat Jeroen Otter altijd zegt, je kan beter ervoor kapot gaan dan erachter. En eens dus kijken we hoe ze dat gaat volhouden in de vier ronden die nog resteren. Ze kijkt naar de binnenkant en dan ziet ze dat Q... Uit China weer onderdoor is gekomen. Q, U, Q en Q als ze een zusje heeft. Nou, dit is Q alleen aan de leiding op dit moment. Met nog drie ronden te rijden van 111 meter in deze kwartfinale. En daar komt Choi inderdaad helemaal buitenom. Die zet eens even een paar keer goed aan. En die heeft heel veel snelheid. En Van Ruyven zit een beetje klem achter de Chinese Q. Terwijl Choi buitenom is gekomen en Warakomska nu binnen doorkomt. Dat ziet er niet goed uit voor Lara van Nog één ronde is er te gaan. Ze is in ieder geval waar Warakomska weer voorbij. Maar ze moet de Chinezen nog voorbij en dat gaat er niet lukken. Want het gat valt voor haar. Ze valt stil. En zo gaat Choi door als eerste uit deze heat naar de halve finale. En is het Chun-Yan Ku uit China, die met haar meegaat. En was deze wedstrijd voor Lara van Ruiven... misschien een rondje of twee te lang? Mag ik dat zeggen? Sarah? Ja, nou ja, ze moet, het, ze moet uh, investeren door gewoon goed voorop te rijden. Hè? Door op kop te rijden. Maar dat kost wel meer energie. Maar dat is wel wat je moet doen. Ja, en dan, dan, ja, dan neem je daarin wat risico... dat je op het einde net tekort komt. Maar ja, anders probeer je het helemaal niet. Het individuele toernooi en dus de Olympische Spelen... voor uh, Lara van Ruiven zitten erop. We hebben ook geen rare acties gezien. Geen duw... Een trekpartij. En de uitslag is nu inderdaad ook officieel. Choi en Q door naar de volgende ronde. Naar de halve finale op de 1000 meter bij de dames. Dus we hebben het Daan Brijlsma door zien gaan bij de heren. Naar de halve finale. Waar dat wereldrecord dus echt uitsprong. Verder in deze kwartfinale is bij de dames vooral opvallend... dat Marianne Saint-Gilain eruit ligt. De Canadese ster jarenlang heeft geprobeerd om een Olympisch gouden medaille te veroveren. Het is haar niet gelukt. Zij is uitgeschakeld, einde Olympische Spelen dus ook voor haar. We weten trouwens ook, nog even dat meegeven... dat Elise Christie, over sterren die maar geen goud winnen gesproken... dat Elise Christie met die enkelblessure... vier tot zes weken waarschijnlijk is uitgeschakeld. En de Britse mist daardoor zeer waarschijnlijk... het wereldkampioenschap in Canada volgende maand. Terug naar de Spelen, terug naar de kwartfinale. Laatste heat met Suus in de baan... Susanne Schulting de stuitenbal en Yara van Kerkhoff. De dame die uh, dus al twee medailles op zak heeft op de 500 meter en op de relay. Van Kerkhoff helemaal aan de buitenkant gestart. En Susanne Schulting aan de binnenzijde, die pakt de koppositie. En Yara van Kerkhoff gaat mee en gaat niet achter Susanne Schulting zitten. Maar ze neemt het initiatief in de race en rijdt voor Susanne Schulting. Zijn er nog afspraken gemaakt, denk je... Nee, zijn er zijn geen afspraken gemaakt. Nee, nee, want dan ga je juist nadenken en dan, dan, ben, je, dan ben je altijd te laat. Dus ze rijden nu gewoon uh, puur voor zichzelf ja Dat moeten ze ook doen, hè teamgenoten, maar nu even tegenstanders. Nu tegenstanders in deze kwartfinale. Schulting komt buitenom bij Van Kerkhoff. Jaren van Kerkhoff nu naar de tweede plaats. Heeft de Hongaarse Kessler, 29 jaar, inmiddels achter zich. Daarachter zit Suki Shim met helm nummer drie. De Koreaanse, de nummer drie dus van de wereld van het vorige seizoen. Sterk in de wereldbekers trouwens ook. en Shim die wacht nog eventjes af en ziet de dame namens Olympic Athlete of Russia... Evremenkova Menkova naar voren komen. Die rijdt nu op de vierde plaats. Nederland nog altijd 1 en 2 met Schulting en van Kerkhoff. Als er nog drie ronden te rijden zijn, drie keer 11 ronden in deze kwartfinale. Nou, als dit zo blijft dan ziet het er goed uit, maar Sim komt echt nog wel. Sim zit nu de aanval in, maar moet meters maken buitenom. Voor Kerkhoff nog altijd tweede. Suzanne Schulting nog altijd aan de leiding. Daar komt Sim bij Van Kerkhoff buitenom. Gereden naar plaats 2. Maar Schulting leidt hem nog altijd als we de laatste ronde ingaan. Nu komt Sim buitenom bij Suzanne Schulting. En zet Evremenkova ook de aanval in. Maar ik weet niet of die Susanne Schulting nog verwacht. Nee, Schulting gaat door. De gebalde vuist bij Suzanne Schulting. Want zij gaat achter Suki Sim mee door. Naar de halve finale op de 1000 meter. Evremenkova eruit... Jara van Kerkhoff eruit. Dus gemengde gevoelens, denk ik, ja. bij, Sanne, bij Sanne naast me. Die uh, zeer gespannen staat toe te kijken en nu weer eventjes rustig gaat zitten. Want Schulting deed dit keurig, Sanne. Ja, dat deed ze gewoon perfect. Dat was echt een goede rit van Schulting. Ze bleef rustig. Ging ook op kop rijden. En je zag gewoon dat jaren vanuit startpositie 5 moest komen. Dus je moest in het begin best wel veel energie geven om uh, ja, voorin te komen. Ja, dat breekte dan op aan het eind. Maar uh, weet je, ze heeft een super mooie spelen gehad. Ze heeft hier gewoon gereden naar Twee wat medailles. ze waard was. Inderdaad. En dit was gewoon een goede rit ook van Suzanne. Ja, het, het zilver natuurlijk dat ze pakte op de 500 meter. De bronzen medaille op de relay. Einde toernooi jaren van Kerkhoff. Nog heel even over schulting. Die het hele seizoen ja een beetje van penalty naar penalty hopt... ...en ze nu en dan een uitschieter heeft. Zij wil heel graag. Ja. Zij heeft heel veel talent. Maar zou het zo kunnen zijn dat met die bronzen medaille op de relay... ...er een soort druk van haar is afgevallen... ...en dat ze vrijuit nu kan rijden? Ja, want die medaille, weet je, die heeft ze nu binnen. Dus wat dat betreft, die, uh, ja, dat, is, dat doel is gehaald. Maar ze heeft voor zichzelf ook echt wel als doel om die duizend te pakken, hoor. Dat is haar afstand. En omdat, ondanks dat ze zo'n stuitenbal is, kan ze daardoor ook af en toe briljante acties uitvoeren. En ze rijdt nu wel bijna voor koppen af aan 1 3 En dat is helemaal niet slecht. De nummer 2 van het Europese kampioenschap. Tweede ook trouwens bij de Wereldbeker in Dordrecht. Dit is haar afstand, de afstand van Suzanne Schulting. En zij is dus door naar de halve finale. NPO Radio 1. 25 minuten voor 12. Tijd voor de hoogtepunten van het nieuws. Jan van der Putten. Advocaten Benedicte Fik begint een artikel 12 procedure bij het gerechtshof... om het Openbaar Ministerie te dwingen een strafzaak te beginnen... tegen de tabaksindustrie. Nu wil het OM dat niet. Fik had aangifte gedaan omdat fabrikanten sigaretten met opzet verslavend maken. Het Europees Hof van Justitie heeft een streep gezet door een Nederlandse belastingregel voor leningen tussen moeder- en dochterbedrijven. Nederland behandelt dochters in het buitenland, anders dan dochterbedrijven in Nederland. En dat is discriminatie, vindt het Europees Hof. Het OM wil een voormalige Amsterdamse deradicaliseringsambtenaar vervolgen voor valsheid in geschriften. Ze zou hebben gerommeld met betalingen aan een vlogger met wie ze een privérelatie had. En ook die vlogger wordt vervolgd. En mensen die een kind krijgen moeten zich beter voorbereiden op het ouderschap. Ze zouden een cursus moeten doen, staat in een advies van oud-minister Rauwvoet aan het kabinet. ANWB Verkeersinformatie. De A27 van Almere naar Utrecht is nog altijd dicht bij Utrecht Noord. Er is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging is ruim een half uur, want het verkeer moet daar via tankstation. Verkeer richting Utrecht kan dus voorlopig beter omrijden via Amersfoort. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en de Dionne de Graaf. Goedemorgen. later in uh, Radio Olympia. De halve finales van de 1000 meter met uh, Suzanne Schulting... en de 500 meter met Daan Brioes. Maar nu naar de bergen van Pyeongchang. Daar zijn de laatste individuele medailles bij het alpine skiën verdeeld. Het was een uh, drukke dag voor ski-commentator Edwin Peek. Want bij de vrouwen stond de combinatie op het programma... bij de mannen de slalom. Edwin, goeie avond bij ons. Hè? <lacht> Laten we goeie eens we beginnen uh, met uh, de slalom... Dat was een uh, verrassing, hè, die winnaar? Ja, zeker. Ik had hem opgeschreven voor een outsider, dan voor brons. Want het uh, was een verwachte titanenstrijd tussen uh, Marcel Hirscher, de halve Nederlander, en Hendrik Christoffersen. Maar het werd een zweet, André Murer die de gouden medaille pakte. Dus inderdaad wel een verrassing voor het goud, ja. Ja, Hirscher uh, had al twee keer goud, maar daar is dus helemaal geen uh, derde medaille bijgekomen. Wat is er misgegaan voor Hirscher? Ja hij, euh, ja, hij wilde echt voor die derde goud gaan. Dan zouden een illustre rijtje skiers komen die dat hebben gepresteerd in het verleden. En euh, ja, hij, hij ging uh, goed van start. De eerste acht poorten waren goed, maar toen al meteen problemen op die ijzige piste. Wat wel zijn ding is normaal, maar ja, het was een werkrun uh, voor hem. Het ging al bijna mis en toen ging hij naar een poort of twintig uit. Dus einde... Nu hoor ik je niet meer, S.U. Hij ah, eindigt met eindigt. Eigenlijk Oeh. bijna nooit. Nee, wij hoorden, we hebben een heel deel van jouw verhaal gemist, Edwin. We gaan het gewoon opnieuw proberen. Ja, ja. ja Weet niet ik zal of het inderdaad even opnieuw gehouden. doen. Hoor je mij nu wel goed, Dionne? Ja, nu ik hoor je heel goed. We horen je nu heel goed. Uh, wat, hebben we, okay. wat hebben we gemist? We hadden het over Marcel, Marcel Hirscher, die het dus niet gered heeft op die ijzige piste, wat eigenlijk wel een beetje zijn terrein is. Dat hebben we nog verstaan, Edwin. Ja, dus hij, hij kwam al een beetje in de problemen op dat ijzige bovengedeelte. En toen ja, ging hij wat forceren. Hij wilde het aanvallen. Nou, dat deed hij en hij ging eruit in de eerste run. Dus de onthutsing was heel erg groot adhiersjer. ...voor het eerst in twee jaar niet finished op een slalom. En dat gebeurt je dan op de Spelen. Ja, en in de tweede run was het Hendrik Christoffersen... ...die eerste stond na de eerste run, ook niet waar maakte. Het was dus verwacht de verwachte titanenstrijd tussen de twee... ...maar ook hij redde het niet. Hij ging eruit in die tweede run. En toen was opeens André Murer, 35 jaar oud, de winnaar van die slalom... ...en daarmee ook meteen de oudste winnaar van een gouden medaille... ...in het alpine skiën. Dus ja, een, een sensatie. Een sensatie, een verrassing bij de vrouwen. De vrouwencombinatie, was het ook uh, verrassend volgens mij. Die zin heeft daar de gouden medaille gewonnen, is geen verrassing vind ik hoor. Want ze was vorig jaar de winnares van het zilver op het wereldkampioenschap. Dus dan, is het, dan ben je gewoon een van de kanshebbers voor de medaille. En uh, Maar ja, Lindsey Vonn deed mee, Lindsey Vonn haar laatste afdaling skiede ze. En daarop was ze de snelste. Maar ja, een slalom dat doet ze nooit. Ik... Ik train hem niet. Ik moet hem een keer doen in de wedstrijd. En dan zie ik het wel. Nou, dat werd niks. Helaas voor dus niet. Nog een medaille voor haar erbij. En Miquel, die andere Amerikaanse, die moest het dan doen. En ook zij uh, ja, kwam tekort op die uh, slalom van Michelle Giesin. Die gewoon heel erg goed was. Dus die Zwitserse, die kaapt even het goud weg voor de Amerikanen. Oeh, dat is pijnlijk. Hè? Dat vinden ze niet leuk. Nee, zeker niet. Maar ja, ze hebben het ermee te doen. En Shifrin, ja, haar spelen zijn al geslaagd. Ja. Ze is pas 22 jaar, vier jaar geleden al goud op de slalom. Dat lukte dit jaar niet in Jong uh, Pyeong. Maar nu is ze wel uh, kampioen op de reuslalom slalom geworden. Dus die heeft ze en nog eens heel erbij van de combinatie. Dat overigens voor de allerlaatste keer op het programma stond. Want dat uh, gaan we niet meer terugzien op de Olympische Spelen. Uh, dit waren de laatste individuele nummers uh, op deze Spelen bij het ski. Maar er komt nog wel iets aan, hè, ja. Edwin. Het toetje, het team event. Kijk je daar naar uit. Ja, het is, uh, ik, ik vind het wel heel erg leuk. Het is head-to-head uh, -head ski. Hè, dus één tegen één, de landen tegen elkaar. Dus twee mannen, twee vrouwen. Dus je krijgt Hirscher uh, voor Oostenrijk. Tegen Penturo van Frankrijk. En dan een korte slalom van maar 25 seconden. En dan worden die tijden van de vier uh, skiers. Dus de twee vrouwen en de twee mannen opgeteld. En dan is het gewoon wie de snelste is. Gaat door naar de volgende ronde als land. Dus ja, dat kan heel spannend zijn. En heel spectaculair. En zeker voor de supporters is dat wel heel erg leuk. Zo'n race die je echt voor je neus ziet gebeuren. Want andere races. Dus ja, daar zie je opeens een skier wel naar de finish komen. Maar zie je er niet zoveel van. En dit is voor de tv-kijker en voor de supporters in het stadion... heel erg leuk en spectaculair. Dus ik ben heel erg benieuwd wie daar het eerste goud gaat pakken. Dankjewel. Edwin Peek. Shorttracker Daan Bereusma heeft zich geplaatst... voor de finales op de 500 meter. Dylan Hogewerf die zat in dezelfde kwartfinale als Bereusma... maar hij redde het niet. En Edwin Cornelissen praat met hem. Het wordt een uh, race die maar liefst drie keer gestart moet worden. Hoe lastig is dat? Ja, dat is natuurlijk wel lastig. Dan je een beetje, de eerste keer dat je moet starten, sta je je in focus. En dan maakte ik zelf de eerste valse. Dus dan, ja, dan, dan denk ik echt, ik moet nu echt stil blijven staan. En dan komt de valpartij in de eerste bocht. Dus dan, ja, dan ben je toch een beetje je focus kwijt, die derde keer. Maar uh, ik denk niet dat dat ermee te maken had waarom die race niet lekker liep. Ik, weet niet, ik was gewoon veel te onrustig. En uh, mijn, ja, mijn mes voelde niet lekker. Ik weet niet of, het, of echt mijn mes slecht was, maar het voelde in ieder geval niet goed. En eigenlijk liep de hele race daar een beetje achter de feit aan. En, uh, ja, dan kon ik nog twee maal inhalen omdat ze met elkaar aan het vechten waren. Maar het was verder geen goede race van mij, nee. Het was niet een bewuste tactiek om een beetje achter te blijven hangen... en te hopen op een foutje? Nee, dat zeker niet. Ik wilde eigenlijk gewoon op drie, op drie gaan liggen... en kijken wat ik daar, of ik die ga in kan halen. Toen kwam het eerste rechtstuk, kwam die Kanzach al binnen door. En toen moest ik gaan bouwen in snelheid en toen... Uh, ja, toen liep het eigenlijk al niet lekker. Toen kwam ik niet lekker op snelheid. Toen kwam Daan ook nog binnendoor. En dan, dan ben je ook gezien op een 500 meter. Ja, dan is het een kansloos verhaal. Wat je dan wel ziet in het geval van Daan... is uh, dat er dan toch altijd wel weer een momentje komt... in zo'n gevecht dat hij tussendoor kan piepen... en dan zo waar door is. Ja, ja, normaal ben ik daar vaak degene die daar gebruik van kan maken... van zulke momenten. Maar nu, omdat Daan al ingehaald had... kon ik er niet meer zoveel van profiteren. Dus dat was wel een beetje balen, maar ja. Ik heb liever dat Daan door is dan uh, een andere. Dus. Uh, tot slot, ja, hoe kijk je er dan op terug? Want het, uh, jouw Olympische toernooi bestaat uiteindelijk uit twee races. Hè? De heats en de kwartfinale. Ja, ja, het is een beetje dubbel. Anderhalf jaar geleden had ik niet eens verwacht dat ik hier zou staan. Nu sta ik er toch, maar uh, dan wil je toch meer. En, uh, maar ik kan wel met een tevreden gevoel terugkijken. Maar als je in de kwartfinale staat, dan wil je gewoon door. Is dat is wel baden. Ja, Dylan Hogewerf dus niet. Daan Brewsma wel, ik vind het ook zo leuk voor, uh, voor zijn zus. Voor Pien. Pien, die we hier ook aan tafel hadden toen ja, met die de ukulele. Ja, zo prachtig Schuil. heeft gezongen. Ja, zeker. Uh, de halve finale gaat bijna beginnen voor Daan Brewsma. Sebastian Sanne. Hij is al uh, op het ijs gekomen. Hij schaatst uh, een beetje in op dit moment. Even weer uh, ja, in contact komen met dat ijs, zeg maar. Terwijl uh, net de weef weer rondging hier. In de Gangneung Ice Arena ingezet door de groep cheerleaders uit Noord-Korea in het vak naast ons. En die doen dan hun liedjes en hun dansjes en dan aan het einde dan krijgen ze daarvoor applaus van de Koreanen. Blijft toch een aparte situatie. En dan zetten ze de weef in. En die wordt keurig netjes meegedaan door alles en iedereen. Zelfs Sander van Kerkhoff deed even netjes de weef mee. Nu gaan wij meekijken. Euh, kijken naar Daan Breus. Maar wat een zware halve finale op de 500 meter is dit, zeg. Met Daijing Wu. Die sinds een half uur het wereldrecord in bezit heeft. Met Samuel Girard, Olympisch kampioen op de 1000 meter. Met Saulin Sandor Liu uit Hongarije. Daar zijn ze weg. En we horen maar één strakschot. En iedereen blijft overeind in die eerste bocht. Nou ja, ze blijven overeind. Maar Girard gaat daar helemaal naar de buitenkant toe. En dan zegt Berylsma, stop ik er ook mee? Die denkt ook dat er wordt afgeschoten. Merkwaardige situatie. Maar de wedstrijd gaat door tot nu. Nu horen we dan alsnog het fluitje. En is het Daijing Wu, de Chinees... die dus met 39.8 dat wereldrecord reed. Die het gebaar maakt van... ja, hallo, wat gebeurt hier nou jongens? We rijden toch door. En dan wordt de race uiteindelijk toch stilgelegd. Wu. Woe, die baalt van de energie die er natuurlijk kwijt is geraakt. En uh, is dat nou ook een veertje? Nee, dat kan niet, want dit zijn geen klapschaatsen. Maar uh, er is wel iets daar losgekomen, lijkt het wel. In ieder geval zit er een flinke scheur in het ijs. Wel een merkwaardige situatie, nou, eh, Ik denk, Sanne. daar ligt er gewoon een stuk van een ijzer. Dus ja. iemand heeft uh, een kapot ijzer nu. Zo dat... te zien is het die Hongaar, want daar wordt snel het mes eraf gehaald... en een nieuw mes onder zijn schaats gezet. Gisteren hadden we het veertje van Jan. Nu hebben we dus het, uh, het ijzer van Shaolin Sandor liu Die uh, in contact komt in de eerste bocht met Samuel Girard. Die kijkt meteen ook naar zijn materiaal. Vervolgens dacht Daan Breusma, gaan we nou door of niet? Die keek achterom. Die hield even in. Schaatste vervolgens door. Maar uiteindelijk hoorden we toch de fluit van uh, de hoofdschrijfsrechter van dit mannentoernooi. heeft Breusma die uh, grote, lange, oranje winterjas weer aangedaan... En zit Girard de winnaar dus van het goud op de duizend meter een paar dagen geleden. Waar die won voor de Amerikaan Kruger. Inmiddels op de boarding daar om zijn materiaal te laten maken. Liu zit daarbij. Ik heb het al eerder gezegd, die hebben ook nog wel wat goed te maken. Die broertjes Liu. Want die liepen tegen de ene na de andere penalty op in dit toernooi. Alleen de vijfde plaats van deze Liu, Shaolin Sandor, op de 1500 meter. Dat kon er dan mee door. Maar voor de rest was het allemaal kommer en kwel. En heel veel straf dus vooral tijdens dit Olympisch toernooi. Voor een beetje de Mooi Boys hè, zijn dat. De Wonder Boys uit, uit Hongarije. Ja. Yeah. Ze altijd even netjes zo hun wenkbrauwen goed als ze worden aangekondigd. Maar ja. zijn, ze, zijn ze ook populair in de short track wereld? Of? Nou, de jongens vinden het vaak al een beetje overdreven wat ze doen. Ze zijn een beetje van die gladde, gladde jongens. Maar ja, volgens mij krijgen ze voldoende aandacht van de meisjes. <laughs> en met name van, van Christy, geloof ik, hè? Ja. Elise Christy, dat is de partner van, van Daisy Liu, Shaolin Sando Liu. Die inmiddels weer op het ijs staat. Zijn schaatsen zijn weer gemaakt. En laten we hopen dat het materiaal nu allemaal heel blijft. Daan Breusma heeft uh, de lange winterjas, de oranje winterjas weer uitgedaan. En die uh, schaats nog even in. Die schudt zijn benen, Willos. Daar horen we het fluitje van de starter. Dat is een Amerikaan. En zo gaan uh, deze schaatsers de vijf man weer terugkeren bij de startlijn. Twee gaan door naar de A-finale. Twee. Worden veroordeeld tot het rijden van de B-finale. En dus, normaal gesproken zit het er voor eentje helemaal op. Of er moet een toevoeging komen, dat kan natuurlijk. Wat vijf man in de baan op de 500 meter. Dat is veel tijd. Jing Wu aan de binnenzijde. De wereldrecordhouder. goed vertrokken. Gaat als eerste de eerste bocht door Breusma. Weer op plek vijf. Zoals hij dat de vorige ronde weer deed. Wu aan de leiding. Girard tweede positie. Dan Liu. Dan de Kazach Azoghal Gaev. En Daan Breusma is de nummer vijf op dit moment in de halve finale. Lijkt tekort te komen. Moet proberen überhaupt al bij de Kazach te komen. En daar slaagt hij al niet in. Het is een schaatslengte. Zo'n beetje achterstand. Als we de laatste twee ronden in zijn gegaan. Wu nog altijd aan de leiding gaat en Liu bijna onderuit gaat. Die gaat bijna het ijs op. Laatste ronde gaat in met Wu. De Chinees nog altijd aan de leiding. De wereldrecordhouder Samuel Girard in tweede positie. Brusma klimt nog. Komt nog op naar plaats 4. Maar komt overduidelijk tekort in deze halve finale. Wu 1, Girard 2. Dit keer geen wereldrecord, maar... Met 40.1, toch weer een flinke tijd. Mogen we dan hoe nu gelijk tot topfavoriet uh, bestempelen, Sanne? Ja, dat ja, vind ik wel. Uh, ze, ze waren net natuurlijk al gestart. Heeft ze toch 2,5 rondje doorgereden. Omdat je door dat gillende publiek hier he, dat fluitje niet hoort. En dan rijdt hij dus nu nog 40.1 gecontroleerd van, ko van kop af aan. Ja, ik, ik denk dat we net naar de nieuwe Olympisch kampioen hebben zitten kijken. Hij werd uh, tweede in Sochi vier jaar geleden achter de hier afwezige Victor aan. Daarna twee keer wereldkampioen in Montreal en in Moskou. En daarna twee keer tweede op het wereldkampioenschap op de 500 meter. Dus het is ook een specialist die inderdaad deze halve finale wint... voor de Canadese Girard. Liu en Breusma zijn veroordeeld tot het rijden van de B-finale op de 500 meter. De The Blues Brothers met Everybody Needs Somebody... uit die prachtige film, ook een van mijn lievelingsfilms. Hoor. Want daar zit natuurlijk ook Aretha Franklin zit erin. Uh, John Lee een uh, klein rolletje zit hij op het plein te spelen. Ray Charles natuurlijk, James Brown. En als je goed kijkt naar die film, dan komen ze helemaal aan het einde... naar een wilde achtervolging, komen ze aan bij een kantoortje... en daar hebben we een cameo van Steven Spielberg. Maar het is natuurlijk een prachtige film, zeker door Derek Roy... en John Belushi, The Blues Brothers. En helemaal uit je hoofd. Fantastisch. Uh, we gaan weer naar de Short Track Hall. Naar nou, Sebastian Timmerman. Daan Brijlsmaat niet door. Hij uh, was niet sterk genoeg. Nee, hij was uh, eigenlijk gewoon kansloos. Constateerden wij ook al. Hij kwam uh, te kort in zijn halve finale. Waar we in de tweede halve finale trouwens... een onvervast staaltje, staaltje ploegentaxi uh, tactiek zagen. Van de Koreanen Wang en Lim. Die het op moesten nemen. Vooral tegen een hele sterke Chinees. Ren, zie wij Ren... Nou, die rende er ook vandoor en die pakte een paar meter voorsprong. Die werd vervolgens eerst door Lim gepasseerd. En die ja, liet daarna de deur mooi openstaan. Waardoor die ren daar een beetje tegenaan reed, die Chinees. En Bang maakte gebruik van het gaatje dat daardoor ontstond aan de binnenzijde. En tot grote vreugde van de Koreanen hier aanwezig... werd het een Koreaans 1-2 in die tweede halve finale op de 500 meter. Nu aanstaande... De duizend meter halve finales. Met Suzanne Schulting natuurlijk. Maar Schulting moet nog even geduld hebben. Ze zit al wel klaar in, zoals dat al zo mooi heet... de heatingbox. Dat zijn eigenlijk gewoon klapstoeltjes... die je aan de zijkant staan tegen een uh, muur aan. Tegen de paarse muur aan. Net als bij uh, de lange baan waar jullie zitten... is het ook hier bij het Short Track Stadion. Paars, wat uh, de klok slaat. Eigenlijk de huiskleur. Schulting wacht af... En kijk nu naar de eerste halve finale op de 1000 meter. Met twee Canadese dames, Boutet en Maltais. Met Alan Kim uit Korea die een probleem heeft en bijna onderuit gaat. Op één been daar de bocht instuurde, maar nog wel zeven rondjes heeft om de schade te herstellen. Dat gaat ze wel doen, want ze sluit bijna weer aan bij Ariana Fontana. De sterke, grote superster uit Italië. De Olympisch kampioen op de 500 meter. Fontana die uh, nog even een beukje meekrijgt van uh, Boutet... op het moment dat ze doorschrijft... Uh, nee, het was van trouwens. Op het moment dat ze doorschrijft naar de tweede plaats... achter die Kim Boutet, de Canadese... die al erg sterk voor de dag is gekomen dit toernooi. Met twee bronzen medailles op de 500 meter en op de 1500 meter. En het is nog altijd uh, Boutet die aan de leiding gaat... als we de laatste drie ronden ingaan... Van deze halve finale op de 1000 meter. Fontana tweede. En dan is Maltèr eigenlijk de stoorzender op dit moment. Voor Alan Kim, de Koreaanse. Die hoort het publiek alweer de stemmende kelen opzetten. Naar de derde plaats toe komt gegleden. Maltèr haakt ook definitief af. En zo gaan drie vrouwen vechten om twee startplaatsen in de A-finale. Is het Boutin op kop? Fontana op 2 en Kim op 3. En Kim komt te laat en Kim gaat eruit. Dus dit zijn balende Koreanen. Want het zijn Boutin en Fontana die doorgaan naar de A-finale. Kim dus uitgeschakeld. Er was geen ruimte, Sanne, voor de Koreaanse nee. om er langs te gaan. Nee, er was helemaal geen ruimte voor de Koreaanse. Die Boutin die doet haar standaard tactiek. Op kop gaan en lopen sleuren. En ze is zo sterk, zo ontzettend goed in vorm. Die rijdt hier straks gewoon haar derde finale. En hetzelfde geldt voor Ariana Fontana. Pakt ze de rijdt zo meteen ook haar derde finale. En wie weet pakt hij ook wel haar derde medaille. Zij werd zevende... op uh, de 1500 meter. Dat was ook een A-finale. Dus eigenlijk gaat ze dadelijk... Uh, uh, individueel inderdaad haar derde rijden. En met die relay erbij... waar Italië tweede werd achter Korea. Super toernooi voor Fontana. Dus de Olympisch kampioene. Dat is al knap als Europese... in dat uh, Aziatische geweld. En met die sterke Canadese dames erbij. Maar Fontana... Is dus een superster. Ja, dat wil Susanne Schulting ook graag worden in haar loopbaan. Haar nu nog jonge loopbaan. Want we mogen ook weer niet vergeten dat Schulting nog altijd pas 20 jaar jong is. Het is een jonge dame die zo graag wil, daarom wordt ze vaak. En zo noemt ze zichzelf trouwens ook de stuiterbal genoemd. En er vliegen nog wel eens wat andere woorden uit haar mond, hebben we deze week gehoord. Als het heel erg goed gaat na die relay, kwamen er een aantal krachttemmen uit haar mond in de mixed zone bij de microfoons van de collega's die daar staan om hun werk te doen. Nou, inmiddels is Schulting met de Knal Oranje Helm het ijs opgekomen, maar moet ze nog heel even geduld hebben. Omdat er wel nog, naar aanleiding van een inhaalmanoeuvre... in die eerste halve finale... misschien nog wel een straf uitgedeeld gaat worden. Malteh, ja, die lag er toch al helemaal af, krijgt de penalty. En dan denken de Koreanen bij het horen van het woord penalty... dat het nog goed komt voor Kim Alang, maar die gaat gewoon naar de B-finale. Want op het moment dat Malte de overtreding maakte... lag Kim op de derde positie, dus niet bij de top 2. En dan word je dus niet toegevoegd... Naar de volgende ronde. Zo zeg ik dat goed. Ja, dat ik, zeg je he? helemaal goed. Je bent een echte short Nou ja, zo tussen. nu en dan, dan steek ik nog wel eens een beetje wat op. Dus dat wat betreft halve finale 1000 meter. We gaan naar de halve finale 2000 meter. Net voor achten. Uh, op, in uh, Korea op deze avond. Suzanne Schulting tussen twee Koreaanse dames in. Suki Shim en Min Jong Choi gaat ze dit redden. En er rijdt ook nog die sterke Chinese. Q, daar is ze weer. Chung Jung Ku rijdt ook weer mee. Schulting naar de kop. Q zegt nee, ik wil de eerste positie. En dan is het volgens mij Suki Shim. Nee, dit is uh, Choi. Choi die naar de kop komt. Choi met het helm nummer 6. Ik dacht even de drie te zien. Maar dat is uh, toch duidelijk de 6. Choi aan de leiding. Suzanne Schulting komt buitenom en wil naar die compositie toe. En doet dat goed. Neemt brutaal de leiding in deze tweede halve finale. En heeft op dit moment dus de Koreaanse tandem achter zich aan. Met Choi daarvoor. Shim en Q die nu dat Koreaanse feestje verstoort. En eventjes aan de achterkant als het ware op de schaatsen van uh, Choi gaat staan. Waardoor er een klein gaatje achter Choi. Valt. En dus voor Q en Shim. En Susanne Schulting trekt zich daar allemaal niks van aan. Handje keuren netjes naar het ijs. Balans behoudend. Ziet nu wel hoe de eerste Koreaanse Choi onderdoor is gekomen. En dadelijk nog drie keer 111 meter in deze halve finale op de 1000 meter. Daar komt Q ook binnen door. En zo gaat het er wat minder goed uitzien voor Suzanne Schulting. Zeker ook omdat Jim inmiddels ook aan de binnenzijde voorbij is gekomen bij Suzanne Schulting. Nummer twee op deze afstand van het EK. Maar dit is natuurlijk een niveau, een treetje hoger. Suzanne Schulting zit er nog wat voorheen. Cool ja, ze komt goed. Cool naar de binnenkant. In één keer van 4-1. Heel goed gedaan van 4-1. Bij het ingaan van de laatste ronde. Een prachtige in manoeuvre van Suzanne Schulting, die de halve finale wint. Wat doet ze ja. hier, Sanne? Nou. In één keer, boem, daar was ze. Ja, dit was fantastisch. Je zag dat de Koreaanse ploegenwerk een beetje deden om allebei op twee te komen, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. Daardoor kwamen ze stil te vallen en kon Suzanne van vier naar één glijden en komt Choi, de grote favoriet, gewoon tekort hier. Ik zie nog wel dat Kjal Bisma, de videoscheidsrechter, naar de zijkant gaat, maar volgens mij is er wat betreft Suzanne Schulting helemaal niets aan